Goedemiddag, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Er ging het afgelopen jaar een hoop mis bij het CDA. De partij heeft onderzoek gedaan en zegt onder meer dat de verkiezingen voor een nieuwe lijsttrekker niet echt lekker liep. De allerbelangrijkste conclusie is misschien wel dat het CDA deze verkiezingen van zichzelf heeft verloren. Door interne strijd, veel te veel oneenigheid, het gebrek aan onderling vertrouwen heeft het CDA deze verkiezingen verloren. Bij de verkiezing won Hugo de Jonge op het nippertje van Pieter Omzicht. Later trok de Jonge zich weer terug omdat hij te druk was met de coronacrisis. En daarna werd ineens Wopke Hoekstra gekozen tot lijsttrekker. Bij de Tweede Kamerverkiezingen verloor het CDA best wat zegels. De afgelopen dag zijn er ruim 10.000 coronabesmettingen bijgekomen. Ruim 3.000 meer dan gisteren en het hoogste aantal sinds eind december. En in totaal liggen er 205 mensen in het ziekenhuis met corona. Eentje minder dan gisteren. De Engelse voetbalbond heeft een flinke boete van de UEFA gekregen. De bond moet 30.000 euro betalen vanwege drie incidenten tijdens de halve EK-finale tegen Denemarken. Bij de beslissende strafschop scheen een supporter met een laserpen bij de Deense keeper in zijn gezicht. Engelse fans staken ook vuurwerk af en verstoorden het Deense volkslied. Morgenavond speelt Engeland tegen Italië de finale van het EK. Deze TikToks heb je misschien wel voorbij zien komen. In de video's wordt gezegd dat je grotere borsten krijgt nadat je gevaccineerd bent. Apparently Pfizer made your cherries bigger. Ja. Yeah. De GGD kreeg er wat vragen over en er is maar één antwoord op. Het is onzin. Je borsten worden niet groter nadat je bent gevaccineerd. Hoe zit het dan wel? Nou, het vaccin dat werkt een afweerreactie op. Dat is namelijk hoe het vaccin werkt. En daardoor kunnen de klieren in je oksel iets gaan opzwellen. Um, dat is namelijk onderdeel van het afweersysteem. Omdat die gaan opzwellen kan je BH wat strakker zitten en dan kan het voelen alsof je borsten groter zijn. Maar dat is dus niet het geval. Het is ook niet gevaarlijk, zegt de GGD. De zwelling wordt vanzelf weer minder. Het weer op de meeste plaatsen is het nog droog. In het zuiden kunnen flinke buien vallen, soms met onweer. Vanavond gaan de buien ook naar het noorden. Het is 20 tot 23 graden. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat file door wegwerkzaamheden op de A7. Bij Horen heb je in beide richtingen zo'n 10 minuten extra reistijd. En het is druk op de Afsluitdijk, vooral richting Noord-Holland. Daar heb je nu een kwartier op onthoud. Op de A9 wordt gewerkt van Amstelveen naar Alkmaar. En daar staat file bij knooppunt de Velzen. De vertraging is 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 ...de muzikale familie de Barts... ...met een uh, lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. En de Rhythm of the Night. We even kijken naar... ...of althans luisteren naar Willem van Dessen. CFM Race Radio. Pit Report. Nee, we gaan niet kijken naar Willem van Dessen. Dat hebben we helemaal gezien in, uh, op dit moment. Maar uh, Willem, hoe is een met contractonderhandeling uh, afgelopen met Albert-Jan Vos? Eruit gekomen, of niet? We zijn er nog niet uit, maar het komt wel goed. Oké, okay, gelukkig, gelukkig maar. Hey, wat we, we hadden je net aan de telefoon natuurlijk... Deed je een, een sublieme prestatie inderdaad van de rondes van de Porsche Carrera Cup. En als ja. ik het goed heb, is die inmiddels ten einde. En heeft Larry gewonnen... Dat klopt helemaal. Dat... Hé, hey, dat is goed dus. We zijn klaar. Oké, okay, dat nee. was... Nee. nee, zonder meer uh, Laurie ten voorde. Toch uh, de winnaar van deze race. Ja, van tevoren uh, hadden ons geld op kunnen zetten. Maar het uh, is niet zo makkelijk gegaan als dat het uh, lijkt. Lange tijd was het uh, Rudy van Buren, de simracer, die uiteindelijk toch uh, in het echte race beland is. Dus, uh, die aan de leiding ging bij het opgaan van de hunsrug. Ja, met die... Nieuwe verkanting van die bocht. Ja, daar wist uh, ten voorde toch op een mooie manieren van buren te verschalken. En dat uh, leidde tot de overwinning, uh, ik weet niet hoeveel, zeg maar een van de vele overwinningen van uh, Larry ten voorde in de Porsche Cup. Morgen gaat hij op voor de tweede keer hier op Zandvoort. Misschien maakt hij het kwartet wel vol als in september uh, ook hier gerezen wordt door de Porsches. Maar dat gaan we afwachten. Derde werd uh, de turk uh, Kuven. Ja, en Kuven en, uh, ten voorde. Ja, dat zijn de twee strijders om de kampioenschap uh, de afgelopen jaren in deze cup. En uh, ja, die strijd is nog niet uh, gestreden. Mooi dat Van Buren hier zijn uh, podium haalt. Tweede plaats. Jammer dat het niet de overwinning is geworden voor hem. Het zag ernaar uit dat hij nog beschoten uh, zou worden door, van, uh, door die uh, Kuven door Keuler en uh, Max van Splunteren, Want die kwamen steeds uh, dichter op uh, van buur af. Totdat er uh, boven op het schijfvlak een uh, zwitser was. Die dacht: hé, hey, daar staat een mooi reclamebord. Zo'n uh, piepschuim. Ja, daar ging hij dwars doorheen. landde in de grint. Dat, dat leidde tot een uh, safety car. En ja, dat had als gevolg dat uh, de aanvallers uh, ja, hun strijd moesten staken. Wel werd het. Na safety car. Twee ronden voor het einde nog uh, weer uh, opgeven, die situatie. Maar toen kwamen de Kuven, Keuler en uh, van Splinter, uh, er niet meer aan bij van Buren. Daarom een uh, dubbel Nederlands podium hier uh, tijdens de Pe Porsche Cup uh, Deutschland. Tijdens de ADAC GT Masters. Dat zijn hele goede berichten daar uh, vanaf het uh, circuit Zandvoort. En morgen mogen ze weer aan de bak dan voor uh, wederom een uh, race voor de Porsche Carrera Cup. En die coureurs blijven dus ook allemaal overnachten hier in St. Hebben ze een mooi plekje, weet je dat of niet? Ja, ongetwijfeld. Uh, ik weet wel dat ze uh, weten waar ze zich ook kunnen vermaken. s'avonds. Uh, dat ze lekker op de strand zitten, eten op een uh, mooi terras uh, bij deze uh, of geen uh, strandgelegenheid. Uh, en uh, toch uh, is dat voor de Zandvoortse uh, ondernemers dan toch ook weer een petje dat er hier ook uh, activiteiten zijn op het circuit. Ja, dat is ook weer het mooie van een uh, meerdaagse uh, evenement. Want zo dadelijk uh, race nummer 1 van de ADRC GT Masters... En ook ja. die uh, mogen morgen ook weer een race uh, rijden. Maar eerst zometeen de race van half vijf. Ja, eerst de eerste race van half vijf. Ja, en jij hebt het over een uh, meerdaagse evenement. Het was donderdag al uh, natuurlijk dat het merendeel hier gearriveerd was. En dat er ook al uh, vrije trainingen uh, waren. Dus uh, ja, die zijn aardig wat dagen in Zandvoort. Dat zijn heel wat overnachtingen bij elkaar. Als je ziet hoeveel mensen er betrokken zijn bij zo'n evenement. Ja, ik zag, uh, zag de vrachtwagens uh, allemaal over de Van Lennepweg uh, aankomen van de week. En ik denk, ja, dat moet wel een heel groot uh, evenement zijn. En dat, volgens mij heb ik dit evenement ook een keer op een... Uh, ja, toen de tijd nog een uh, niet achter decoder zender uh, op Duitsland uh, gekeken... Is dat er nog steeds zo, dat die gewoon vrij uh, te zien is uh, in Duitsland dit, uh, dit weekend? Ja, weet je daar nou, wat van? Ook een, uh, ja, dat is NTV. Uh, ik weet niet of dat, die, die is in uh, Nederland niet uh, op de kabel, geloof ik. Maar in Duitsland is dat een uh, vrijzender. Of, of het is zoiets als uh, Zicko met veel sport. Maar de races zijn wel te volgen. Als je naar uh, Circuit Zandvoort gaat uh, via links, uh, dan kan je het uh, via livestream uh, bekijken. Oké, okay, voor de luisteraars die het willen volgen. Ze kunnen het inderdaad doen via de website sikwizandvoort.nl Nou, voorbereidingen uh, in, in volle gang uh, op dit moment. Dat klopt, ja. De auto's en de rijders uh, worden voor de tribune gepresenteerd aan de, aan de bezoekers. En dat is altijd een leuke bezigheid uh, natuurlijk. Ja. Voor iedereen is het leuk. En als ik kijk naar de tribune, ja, dan is hij toch wel aardig tot helemaal vol. En dat is, ja, het doet altijd wel goed om dat te zien. Oké, okay, nou, de, de dag 2 zit er bijna op. Nog één grote race te gaan. Dus zoals Jouw zegt, om half vijf de ADAC GT Masters. Morgen ook weer een hele dag racerij op het circuit Zandvoort. Prachtig evenement: ADAC GT Masters. Maar ik wou zeggen, ga er straks om half vijf lekker live van genieten, Willem. En ik wil je namens hier vanuit de studio... hartelijk danken voor je bijdrage tijdens Zandvoort op zaterdag. Oké, tot de volgende keer. Dankjewel Willem. En veel plezier. Hoi, hoi. Oké, hoi. Dat was Willem van deze live vanaf het circuit Zandvoort. En wij hebben de nieuwe single van Enrique Iglesias.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 Zie la emoción? En ze me salió de la mano duda. Esta situatie. Maar ik wil je passe Ik moet het een uh, graadje op 24 worden. Dus dan uh, zijn we alweer toe aan zomerse muziek. Joh. De Enrique Iglesias en Mepassé zijn uh, nieuwe single uit de tipparades uh, van uh, dit moment uh, nog. We gaan even sporten Albert-Jan. Ja, is goed voor je conditie. Ik ben de hele middag al bezig. Ja, ja, ik zie het zweet op je voorhoofd staan. Ik Arme jongen. Zelfs <laughs> van dit programma val ik af. <laughs> goed. Oh, waar val je vanaf? Van, van, van, Tijdens dit programma. Ik, ik zit de wielrennen, ik zit te de, de tennissen. En ik maar je zit de, je toch stabiel of niet? Ja, dat wel. Ja, oké, okay, dan is het goed. Nee, want uh, inderdaad, tennis en uh, wimbleden uh, volg jij. Ja, laten we beginnen even, even, even naar de tour. Uh, de etappe vandaag, zoals gezegd, van Carcassonne naar Guilain... van over 183,7 kilometer... Uh, is aangekomen in de laatste 27 uh, kilometer. Uh, daar is uh, Bauke Mollema uit het peloton... Uh, het peloton was helemaal weer samengevoegd en bij elkaar gekomen... Uh, uit weggesprongen. en die heeft nu uh, in zijn eentje een voorsprong van 1 minuut 12... En de peloton rijdt op ruim vijf minuten. Maar de eerste achtervolgens dus op één minuut elf. Dus die voorsprong loopt op en Bauke fietst dus helemaal in zijn eentje. Dus dat is nogal een gewaagde stap die hij neemt op zo'n 30 kilometer voor de finish. Nog even terug naar de eerste beklimming. Wout Poels die zat in een kopgroep van drie voor het bergklassement. En Bouk kan weer drie punten bijschrijven. Want hij eindigde in het clubje van drie als tweede. De eerste, eerste top van die berg. En kan dus drie punten bijschrijven op zijn palmaris voor de bolletjestrui. Gaan we naar uh, tennis. Uh, ja, dat is nogal wat. Uh, we hebben het over de finale van de dames enkel. Barty de, Aus de Australische tegen Pliskova, de Tsjech, Giese. Uh, eerste set was, uh, liep uh, Barty uh, duidelijk uit uh, naar 4-1... En uh, had Pliskova daar geen antwoord op. Maar ja, die staat bekend als een slow starter. Dus uh, die wist nog wel uh, terug te komen tot, uh, tot uh, 6-3. Maar de eerste set is naar Barty met 6-3. En, uh, en nu in de tweede set is het ook uh, zinderend spannend. Want uh, ja, Pliskova kwam wat beter in haar spel. Uh, maar uh, Barty staat momenteel met... Uh, uh, uh, die is momenteel... Uh, het service aan het ontvangen van Pliskova. En de tussenstand daar is 6 tegen 6. Nou ja, het is natuurlijk aan Pliskova uh, de bedoeling dat ze de, haar servicebeurt gaat winnen en naar 7-6 gaat. En dan uh, wellicht een tiebreak weten forceren voor een uh, eventuele derde set. Dus tussenstand uh, Barty-Pliskova met uh, 1 set voor Barty. Uh, momenteel tweede set, tussenstand 6-6.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 Que tú me acompañes, mujer, que compartas Dat je vida y después, cuando dat je en dat je het wilt estar juntos dat je iguales que ayer.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 Enrique is met zijn nieuwe single in Drag draaien, de quiero. CFM Race Radio. Report. En even voor de jongere luisteraars, dat was geen nieuwe zingel, hè? Dat was een uh, ietsje ouder, <laughs> ouder plaatje, alweer Jan. Voor mij was het een nieuwe. De, ja, nee toch? Nee, nee toch? Een nee. beetje uit jouw jeugd dus, ja, gauw oude. <laughs> Zo is het. En hey, je tijd voor de pit reports. Ja, uh, nou, allereerst even uh, terug naar uh, circuit Zandvoort. En dan uh, in, in, in, in samenhang met uh, de Grand Prix. De voorbereidingen op de Grand Prix van Nederland zijn in volle gang. Daar veranderen de aangekondigde coronamaatregelen van de overheid niets aan. De race in Zandvoort wordt verreden op 5 september. Door de oplopende besmettingen heeft het demissionaire kabinet... tot 13 augustus maatregelen getroffen wat betreft horeca en evenementen. Het is niet voor niets dat de organisatie van het Dutch Grand Prix... hoopvol is over plan A. In het eerste weekend van september zijn veel meer mensen volledig gevaccineerd. Een sportwedstrijd staat op de risicoladder ook nog een treedje lager dan discotheken, nachtclubs en festivals. Daarnaast hebben eerdere field lab experimenten aangetoond... dat grootschalige evenementen met testbewijzen... indien professioneel aangevlogen, prima kunnen verlopen. We gaan volledig door met onze voorbereidingen... al circuit circuitdirecteur Robert van Overdijk. We gaan ervan uit dat de huidige maatregelen van de overheid... dusdanig doeltreffend zijn dat we nog steeds de Grand Prix... met een volhuis kunnen organiseren. De Zandvoort verwacht op 3, 4 en 5 september ruim 100.000 toeschouwers per dag. Alle vergunningen zijn inmiddels ook verleend door de gemeente. Minister Hugo de Jonge verkondigde eind mei nog... dat begin september mogelijk alle coronamaatregelen van tafel zijn. Die kans lijkt nu een stuk kleiner... maar met het hanteren van de eis van de vaccinatie of negatieve testbewijs... is groot Max stappenfeest vooralsnog haalbaar. Daar zijn alle voorbereidingen in Zandvoort inmiddels ook op gericht. Ook de organisatie van de race in Spa-Francorchamps een week eerder gaat op die manier werken. In België zijn maximaal 75.000 fans welkom die een testbewijs moeten overleggen. Bij de laatste Formule 1 race in Oostenrijk waren er voor het eerst weer 10.000 fans aanwezig. Ook de komende wedstrijden in Silverstone en Budapest gaan de poorten open voor toeschouwers... als die een vaccinatiebewijs of negatieve test kunnen laten zien. Max Verstappen boekte de afgelopen weekend tijdens de Grand Prix van Oostenrijk... niet alleen zijn derde overwinning op rij. Hij deed dat ook nog in stijl door op de Red Bull Ring zijn eerste Grand Slam te behalen. De Nederlander is met die prestatie de jongste Grand Slam-winnaar in de historie van de Formule 1. De Grand Prix in de autosport is voorbehouden aan een select aantal coureurs. Slechts 25 Formule 1-piloten wisten in de afgelopen 71 jaar... één of meerdere malen een Grand Prix vanaf Pool te starten die de race te winnen... Alle ronden van die race aan de leiding te gaan en ook nog eens de snelste race ronde te klokken. Verstappen deelt zijn prestatie met legendarische coureurs als Jim Clark, die er 8 acht achter zijn naam heeft staan, Lewis Hamilton 6, Michael Schumacher 5 en Ayton Senna 4 stuks. Wat de prestatie van de Nederland pas echt uniek maakt... is de leeftijd waarop hij zijn eerste Grand Slam behaalde. De Red Bull-coureur was afgelopen zondag 23 jaar en 277 dagen oud. En dat maakt hem een stuk jonger dan zijn voorganger, voorgangers. Sebastian Vettel is op de een na jongste coureur met een Grand Slam... gevolgd door Michael Schumacher. De grote prijs van Australië in de Formule 1 gaat dit jaar opnieuw niet door. Volgens de organisatie maakt het coronavirus een logistieke uitdaging... het onmogelijk om de race in Melbourne te organiseren. De wedstrijd is normaal de openingsrace van het seizoen... maar was vanwege de corona-epidemie voor dit jaar verplaatst naar 21 november. De situatie in Australië is echter nog weinig veranderd. De grenzen zijn dicht en de verwachting is dat dit de komende tijd zo zal blijven. Vorig jaar moest uh, de wedstrijd ook worden afgezegd vanwege het virus. We hebben treur het door de coronamaatregelen... en de logistieke uitdagingen geen Prix van Australië zal zijn in 2021. Het is voor november niet haalbaar om voor elkaar te krijgen... anders de organisatie van de race in Melbourne... De organisatie van de Formule 1 zegt teleurgesteld, maar gaat ervan uit dat dit seizoen toch 23 wedstrijden verreden worden. We hebben nog genoeg opties om een plek in de Grand Prix Australië mee op te vullen. We gaan de komende weken hierover overleggen en komen daarop terug als er meer duidelijkheid is. In de wandelgangen wordt Bagrijn als, als, als optie genoemd. Max Verstappen gaat aan de leiding in het tussenstand van het WK. De Nederlandse autocoureur boekt de afgelopen zondag in Oostenrijk zijn derde overwinning op rij. Ook de wedstrijd van de MotoGP in Australië die op 24 oktober zou worden gehouden op Phillip Island gaat niet door. De, egen, de organisatie van het WK recht heeft daarom de race in Maleisië een week naar voren geschoven en deze wedstrijd wordt nu op 24 oktober gehouden. Tot zover. Dankjewel. Bertjan. dat was een de pit report en zo dadelijk gaan we naar het uh, dier van de week. En welk dier hebben we deze week? Albert-Jan? Max! Max! Oké, okay. ja dat sluit helemaal aan natuurlijk op de pit report van zojuist. met de Grand Slam van Max Verstappen. Net zoals we Wimbledon aan het kijken zijn hè, met de Grand Slam. Maar eerst deze plaat nog een lekkere zonnige hits. Ook lekker het zonnetje weer even bij jou in de huiskamer binnenbrengen met Iwan en Bijla. van uh, Iwan en uh, Baila uit uh, Espanja, Albert-Jan. Jazeker. Heerlijk. Jazeker. Nou, zo moest ze klanken, hè? Zo is dat, ja. Dat is alweer uit de jaren tachtig het uh, plaatje, maar hij blijft leuk. Dus vandaag weer eens gedraaid op de radio. Het is uh, half vijf geweest. We hebben Max in aanbieding. Ja, prachtig. Uh, en als u de, de foto ook bekijkt op de, de website van Dieren te Huis, dan uh, wordt u helemaal uh, uh, enthousiast. Want, uh, hey hallo, ik ben namelijk Max, een boerenfoksterrier van net zes jaartjes oud. Oud, tussen aanhalingstekens? Nee joh, ik ben super energiek, klaar voor een nieuwe uitdaging. Misschien wel met u. Uh, vanwege te veel hooi op de vork voor mijn oude eigenaar... ben ik in het asiel gekomen op zoek naar meer aandacht voor mij. Naar mensen ben ik vriendelijk enthousiast. Wel heb ik de moeite om mijn aandacht op jou te vestigen. De wereld is namelijk zo mooi... Mijn nieuwe baas moet dus even goed zijn best doen om een band mee op te bouwen en veel geduld hebben. Als u hier de tijd voor neemt, dan zullen er hele mooie momenten ontstaan tussen ons. Kinderen ben ik gewend in mijn vorige huis en hier kon ik goed mee overweg. Omdat ik al best druk ben, zoek ik wel kinderen die dit kunnen behandelen. Wel moet ik goed begeleid worden, zodat ik ook voldoende rust neem en krijg. Met andere honden kan ik prima overweg. Wel heb ik vaak een grote mond als ik aan de riem loop. Ik kwam uh, de laatste tijd weinig in contact met voor mij onbekende honden. Na een aanvaring met een grote harige witte hond uh, vind ik deze types niet meer zo leuk. Vindt u het ook niet erg om hier samen aan te werken en neemt u het voor lief als ik misschien toch niet meer los kan lopen? Lekker samen actie ondernemen is mijn tweede natuur. Cursus gehoorzaamheid uh, of andere leuke hondensporten zijn wel aan mij besteed. Ook is het belangrijk voor mij mentaal moe te maken... dus lekker samen puzzelen of snuffelen, dat is goed voor mij. Ik vind het nog moeilijk om alleen te zijn... en zoek stabiele baasjes die er rustig met mij willen opbouwen. Ik ben gewoon bang dat je mij achterlaat. Een stabiel maatje in huis zou fijn zijn. En in mijn vorige huis waren andere honden... en samen vond ik het niet erg om even op te passen. Mijn verzorgers hopen dan ook dat als er een maatje in huis is... ik dit niet meer zo erg vind. Garanties zijn er echter niet te geven. Zoals ik al eerder zei vind ik het soms wel lastig om mijn rust te pakken. Ik zoek een baas die mij hierbij helpt en ook aangeeft... wanneer het tijd is om te rusten op mijn eigen plaats. Bent u het gezin? Zeker huishouden dat mij alles kan bieden wat ik nodig heb... dan zal ik mijn best doen en zullen we samen veel avonturen gaan beleven. En waar verblijft deze Max? Deze Max verblijft in het dierenthuis Kennenland Keesomstraat 5 in Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Uh, maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskermeland.nl Want ook deze Max verdient een thuis. GFM maakt zijn naam waar. Want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar het strand en zet hem op 107. Schaat je die met twee bieren en een handdoek? Ja, was de op Maar gaan... GFM 107. 24 uur per dag. hete het iets. Side. You've been rough, hiding much too long. You know it's just your foolish time. Hey, love, got me on my knees, dear young. Dag darling, be real. Darling, won't you ease my worry? Oh, man, I let me down Like if you I fell in love with you You turned my home upside down Hey, love You got me on my knees Hey, love I'm hanging, darling Make the best of the situation Before I finally do insane. same Please don't say we'll never find the grave Tell me all my love today hebben we de laatste SOS live uh, gedaan? En uh, ja, je zei al van. Uh, eigenlijk is het uh, jouw beurt voor de SOS live. Ja, nee. Ik zeg nou, ik kom wel met, het, uh, nou, ja, ik kom wel met een soort uh, tussenoplossing. Dit was uh, mijn uh, tussenoplossing. Een ja. beetje afkicken met Eric uh, Clapton en uh, Lila de akoestische versie, zoals dat uh, zo mooi heet. Ja, nou uh, even kijken, even een tussenstandje. Eerst even naar uh, Wimbledon. Uh, daar heeft uh, Pliskova toch die tweede set naar zich toe getrokken in de tiebreak. En uh, er was een derde set, daar uh, zijn ze dus nu mee bezig. Maar uh, ik moet zeggen, uh, Pliskova stort hem weer een beetje in. En dat is wel jammer, want uh, na, na die moeilijke overwinning in de tweede set met de uh, 7-6... Uh, staat ze nu duidelijk achter uh, 3-0. Uh, u hoort het goed, 3-0 tegen Barty. Dus uh, als Barty slim is en ze, ze weet haar service games uh, te, te behouden of te winnen... Dan uh, zal het uh, voor Barty goed uitzien en zal zij de, dit jaar Wimbledon 2021 uh, voor zich opeisen. met Keurig Priskova dan op de tweede plek. Want die staat als, stond als zesde uh, geplaatst voor Wimbledon. Maar uh, nu toch in de finale. Goed, nog even naar de wielrenners. Ja, dat... Mag ik een vraag vragen nog over Wimbledon. Wie ja. staan er morgen in de finale dan, de heren? Ja, ja uh, nou wat dacht je? Djokovic? Daar gaat het om. Dus dat is, uh, dat is de, de belangrijkste van de twee. Dus de, maar dat gaan we morgen ook tijd, Dan moeten we morgen, volgende, morgen maar even weer luisteren naar Zandvoort op zondag. Want dan zijn we er ook weer bij natuurlijk op Wimbledon bij de herenfinale. Met als grote kans hebben Djokovic. Uh, dan gaan we naar, uh, wil, terug naar wielrennen. Ja, dat is namelijk helemaal uh, wel spannend. Uh, want uh, ja, Bauke Mollema is nog steeds uh, vertrokken. Uh, er zijn inmiddels drie volgers die rijden op 1 minuut 7 achter Bouken aan. Bouken moet nog uh, 13,7 kilometer. Ja, dat klinkt, dat klinkt niet veel. Maar als berg bergop is of bergaf... dan, uh, dan kan het nog wel best wel eventjes duren. Maar in ieder geval, uh, de gele trui rijdt op ruim 5,5 minuten achterstand. De drie achtervolgers op uh, Bouken-Mollema, die hebben het er wel in... maar staan op 1 minuut uh, en 8 seconden achter Bouken-Mollema. Dus Bouken moet nog even een kleine 14 kilometer hard doortrappen... en dan heeft hij zijn... Uh, een eerste uh, overwinning binnen. Maar ik wil niet op de dingen vooruit lopen... want er kan nog van alles uh, gebeuren. Goed, dat was even een, een tussenstand... voor de Tour en uh, Wimbledon. Uh, ik zou zeggen... Uh, we gaan weer vrolijk verder. Ja? Ja, we gaan oh. weer vrolijk verder. En daarna? Uh, dan, daarna hebben we natuurlijk het gedicht van de dag. Het, het prachtige gedicht De Knecht. De Knechts. En dat heeft uiteraard ook alles te maken... met die Tour de France uh, waar we het uh, net over uh, oh, ja. hadden. Natuurlijk... Uh... Maar eerst uh, gaan we niet deze plaat draaien. Laten we dat maar eventjes uh, niet uh, doen. Eens even kijken hoor of ik een andere oplossing uh, kan uh, deze, toch vinden. Ja? Het gedicht dragen we op aan de knechten van, uh, van Gitana. Want die heeft natuurlijk dank, dank, dankzij zijn knechten afgelopen week uh, een 23e etappe-overwinning kunnen uh, behalen. En die staat nu gelijk met de legendarische Eddy Merks. of you, <laughs> I realize how much I sometimes when I see that distant look in your eyes, I wonder what's in your mind. In werden deze Amsterdamse dames mij grijs gedraaid in de discotheken. En uh, met name de discos in uh, Amsterdam natuurlijk. En dit was uh, een single van uh, Wat aan een van de eerste platen. Het is tijd voor het gedicht van de dag, De knecht Gebogen op zijn fiets. Dan denkt hij: Het wordt weer niets. Alles, maar dan ook alles, zit tegen. Hij moet weer bergop en het is waar de honger klopt, dwars door de regen. Het leven van een knecht is een schamel bestaan, want elke elke ontsnapping daar moet hij achteraan. Die leidensweg zie je hem aan. Het schuim staat op zijn mond, de kopgroep maakt het bond op de kasseien. Zijn kopman uit de wind voor een tegensprint.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 Hij dendert maar door. Hij gaat er steeds weer voor. De meester in zijn wiel. De ploegbaas komt langs zij. En die hoort hij gillen. Naar het tweede kool. Daar vallen we aan. De chance d'Elysée. Daar laat je hem gaan. En die premie. Die premie voelt als een traan. Zo is het leven... Zo zal het altijd gaan. De baas die moet winnen, komt altijd als eerste aan.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 Uh, na het gedicht uh, uh, van uh, de Knecht... hoorde je deze geweldige platen nog een keer uh, langskomen. Nou, we gaan uh, nog even een ander plaatje draaien. Albert-Jan, ik ben even, even afgeleid, maar het komt wel goed. Eens even kijken hoor, hier is uh, Frans-Duits. Het ging te snel, je m'appelle, ach je kent het wel. Grap, ik weet niet eens wat het betekent...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 En aan mijn antwerpen boeken, spreek een je Belgisch. Poepen, wel met de rubber schat alsjeblieft. Ik heb alle kind lopen sportief sportief. Hoe zeg ik Jobel in het Frans? Dat kan ik eraan bieden. En een glas Judo Hans. en weet je wat ik haar vertel? Ik kan geen Frans, maar ik ken hem wel. Het ging te snel, je bel. Ach, je kent het wel. Gap, ik weet niet eens wat het betekent. Waar gaat ze? Al bin als zijn, nu ben ik weer alleen. Wat ze zegt, ik zou het.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 Ze spreekt een beetje Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Hé, hey, Frans, Duits, Frans. Ze spreekt een beetje Duits. Ze spreekt een beetje Frans en Duits. Dat was de single van Donnie en inderdaad Frans Duits. En Frans Duits. Nou, we gaan nog twee plaatsen draaien in deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Zodanig gaan we even praten met Fred, want hij is er weer. Maar eerst gaan we Nick en Simon nog een keer voor je draaien met Pak maar Mijn Hand. Kijk maar naar de huizen om je heen, ze zouden nooit gebaat zijn zonder steen. En zitten er geen vlagels aan voor ogen, vliegt die toch nooit ergens heen. Ook al krijg je nog zoveel kansen, dan gaat er altijd eentje mis. En hey door dat je mijn gezang kunt horen, dat je ook wat stilte is. Je hebt verloren en je voelt je niet zo fijn. Weet dan dat je extra goed moet zijn. Wil de alles beter zijn, maar je vindt de hulp zo overboden. Want je weet het zelf zo goed. Terwijl je naast de mensen nood, moet vertellen hoe het moet om het. We schakelen live over op uh, Moto1 uh, daar in uh, Frankrijk. Uh, daarop uh, zit uh, Albert ja. Jan Vos. Want wat is er aan de hand? Hij doet het. Hij flikt het. Bauke wint de etappe. Geweldig. Dat zijn uh, mooie Met, berichten. Na ruim vier uh, uur en een kwartier op de fiets te hebben gezeten. En een solo vlucht van uh, 30 kilometer. Is het hem gelukt? Ja, ik kon toch niet voor het algemeen klassement moment. Kon hij al niet meer gaan? Nee, daarom dus. Hij wou, hij wou nog een etappe winnen. Nou, hier is hij dan. Bauke Mollema wint de 14e etappe in Giron. Dat zijn een, uh, mooie, mooie berichten vanaf uh, de motor. Dan gaan, we uh, daar we even, uh, even, gaan we nog even snel door naar de oh, na, na, naar Wimbledon. 5-2, derde set voor Barty. Dus uh, dat is een kwestie van. Uh, de laatste service game winnen en Bart die wint Wimbledon. Dan gaan we even naar uh, microfoon 4. Daar zit uh, Fred, hij is er weer. Ja. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag Fred. Goedemiddag. Hey, welkom. Goedemiddag. Ja, ook weer uh, weten te parkeren met het uh, mooie nieuwe ja. parkeerbeleid uh, hier in Zandvoort. Ja, en dan is het eventjes gelijk uh, een beetje de benen strekken. <laughs> ja, een ja, ja, nou, ja. <laughs> paar kilometer heb je wel achter de rug. Dus <laughs> helemaal, is, helemaal, uh, helemaal goed. Ja, ja nee, we zijn in ieder geval weer fit. <laughs> Zo, zo is het. Nou, Frits, zo meteen uh, zit je er weer. Wat uh, ga je vanmiddag allemaal doen? Ja, vanmiddag uh, ja, is eigenlijk een beetje een rustig, uh, rustige dag. Uh, we hebben alleen een artiest. Uh, ja, in het eerste uur en dat is S van Velsen. Oké. Okay. En uh, ja, we... ik, doe, ik doe, wat ik doe. Dat is haar uh, laatste nieuwe single. Dus die gaan we sowieso uh, tegenhoren. Is, is dat een? Uh, een... Als het neigt, hè? Als het neigt. Ja, klopt inderdaad. Maar dan in een nieuw jasje. Astrid Neige in een nieuw jasje. Ja. Nee, ik doe wat oh, ik doe oh, in een nieuw jasje. Ja, maar Astrid Neige in een nieuw jasje mag ook. Ja. <laughs> Oké, okay. nee voor de rest, doe jij ook wat je doet de komende twee ja, ik, uur? Oké, ik doe ook wat ik doe. En uh, oh, okay. verzoekjes aanvragen. Uh, oh ja. Dan gaan we ze natuurlijk ook draaien. Zfmartiesten.nl Helemaal klopt. Goed, verzoekjes, ga uw gang. De komende twee uur is Fred, onze collega, uw gastheer. En wij zijn er morgen weer, Albert-Jan, beter dan ook? Tussen twee en vijf, met de herenfinale weer, Met de vijftiende etappe. Een prachtige etappe in de Tour de France. Je hebt nog dertig seconden. Tot morgen! Dat was een geitje, nog meer dan een minuut. Veel best mee. really you things just you swear and